In Oekraïne zijn de afgelopen 24 uur zeker vier doden gevallen... door Russische bombardementen op energieinstallaties. Tientallen anderen raakten gewond. In het hele land is er nu stroomuitval. Ook Rusland meldt drie doden na aanvallen door Oekraïne... op olie- en gasinstallaties. Oekraïne had Rusland opgeroepen tot een staakt het vuren... tijdens de kerstperiode. Maar het Kremlin wilde gevechten pas staken... als er een deal is over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne heeft daarvoor samen met de VS een 20 Plannen opgesteld. Rusland zegt dat nog te bestuderen. 14 landen, waaronder ook Nederland, hebben de oprichting van 19 nieuwe Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanhoever veroordeeld. In een gezamenlijke verklaring waarschuwen onder meer Nederland, Canada en Duitsland... dat die nederzettingen niet alleen in strijd zijn met internationale wetten, maar ook tot verdere instabiliteit kunnen leiden. Israël heeft woedend gereageerd op die verklaring. De voordeelde ex-president Bolsonaro van Brazilië is geopereerd aan een liefsbreuk. Daarvoor mocht hij tijdelijk uit zijn cel. Bolsonaro is veroordeeld tot 27 jaar celstraf voor een koepoging drie jaar geleden. De 70-jarige oud-president kwam al langer met gezondheidsproblemen nadat hij in 2018 werd gestoken tijdens een campagnebijeenkomst.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 Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar min 3 tot min 7. Morgen, tweede kerstdag, is het opnieuw zonnig en koud. Er is ook wat minder wind. De temperatuur ligt net wat hoger dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Van Althu, de TVFM op 25 december, eerste kerstdag. Geen kerstmuziek, maar wel een terugblik op alles wat we gedaan hebben bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. De uitzending wordt begonnen met Alaska, met Ophelia, want het was namelijk weer de terugkeer van Alaska. En dat hebben ze laten weten ook door middel van een optreden in de Pius in oktober van dit jaar.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 Uh, optreedjes voorbereiden en uh, aan de bak. Dus het is meteen gasgeven. Ja, ja, zeker. Ja, ja, altijd ja. gasgeven bij ons. Ja. <laughs> <laughs> um, want uh, die, die, oh, dat optreden komt jullie uh, en jou ook natuurlijk heel goed uit. Want stiekem ben je al mm. bezig met nieuw materiaal. En ja. vanavond horen we daar al de eerste single van. Uh, van zeker, ja. live. Ja. ja.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 hadden ze me een berichtje gestuurd. En toen, dat ze mijn muziek wel tof vond... maar het ging net naar het conservatorium en toen had ik gezegd van, ik ga even daar rondkijken. En toen, uh, anderhalf jaar later... had ik een keer een drummer nodig. Het was ik, dit is de kans! Ja. En het was gelijk een hele erge match... En die, uh,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 Jij bent... En toen zei, zei ik... Oh ja, met, uh, maar met wie heb ik het genoeg? Ja, ik ben jij al Ik zeg, oh, dan weet ik het al. Uh -huh. ja, dus, ja. En toen wist ik het ja, al. Joh. Dus ik denk, ja, ja je bent ja, de drummer leuk. van Part Garnet um, Goed, we gaan uh, zes nummers van jullie straks horen. Mm -hmm. um, er komt nog iets, een vraag. Ja, die had ik je al ook op die avond, uh, mm -hmm. op die avond van de Rob agda wordt uh, gesteld. Maar die komt ook nog even voorbij. Maar dat, uh, dat hoor je zo wel.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 pray for Haft die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 En de Leuk. foto's zijn van Richard van Doorn. Um, en dan natuurlijk de andere kant van ja. de tafel. Uh, want, ja, um, want jij uh, speelt viool. En, Klopt. En ja, is dat altijd de, de klassieke kant uh, geweest? Of? Nee, totaal niet eigenlijk. Nee. Nee? nee, ik vond dat allemaal helemaal niks. Ik wilde heel graag popmuziek spelen. Ja? Dus vandaar ook dat ik dacht... Oe, moet ik niet een ander instrument gaan doen? Mm -hmm. Toen de gitaar. Maar de viool is nog steeds zo cool...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 ja? ja, dat klopt wel. Uh, ben jij ook bij dat uh, optreden geweest van de toegift? Ik heb ze laatst nog Samen. gezien. ben <laughs> ja. Yes. Ja. Ja, dus... ja. Groot fan. Ja? Ja hoor. Ja, wat trekt jou zo aan in de toegift? Ja, ook de teksten vind ik heel erg mooi. Ik schrijf zelf ook teksten, dus dat vind ik heel erg inspirerend allemaal. Ja. ja. En de instrumenten. Ja.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 Ontzettend gaaf. En, ja. Ja. Uh, in dat rijtje uh, werden ook Boy Genius en mm. Ryan Beatty genoemd. Yeah. Ja, die werden oh, ook nog genoemd. Dat is iets wat een jaar geleden is, ja. Ik ben niet ook weer helemaal in, in mijn, in mijn aspellijsten van een jaar geleden. Nee, ik heb, <laughs> um, ja, Boy Genius dat is natuurlijk, zit ook Phoebe Bridgers in. Dus dat ja. is ook een beetje, hoort daar ook een beetje bij. Ja. Uh, en die doen ook heel erg veel met meer stemmigheid...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 Dus dat probeer ik altijd heel erg op te zoeken. En het is ook voor mijzelf als ik dan een heel eer, eerlijk liedje schrijf... dat het voor mij ook heel erg helend is. Omdat ik dan eventjes helemaal open kan zijn. En mm. um, ja, echt ook mijn diepe gedachten wat meer op een rijtje kan krijgen. Zeg maar. Dan de gewetenspraak. Want die ja. cover die komt natuurlijk nu ook even om de hoek kijken. Ja. En dan probeer ik daar ook een eerlijk antwoord... bij je te ontfutselen. Ja, maar wat, heel wat <laughs> vind jij van covers en tribute...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 license. I'm too scared to hit the road. You climb in trees for fun.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 Reflecting on myself Learning, observing, trying to be the best that I could be But I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 Ja, een vriendin van mij die ook artiest is... genaamd Mail for Chill. Ja. Um, ze hebben een tour aan het plannen. Ja. Um, en uh, dat heet de Friendly Folks Tour. En is uh, gericht op uh, folkmuziek. Indie folkmuziek. En um, daardoor... we gaan door Nederland allemaal shows doen. En mm. dan nodigen we per stad een derde lokale act uit... die ook met ons mee gaat spelen. Om ook nog wat lokaal publiek mee te nemen. En dat is dus een...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 dus ja. er komt uh, nog het uh, nodige uh, ja. onze kant op ja. in, in dat opzicht. En ja. uh, nou ja, 6 maart. Uh, hoe kijk je er uh, naar uit eigenlijk, uh, naar dat uh, ja, verhaal? Ja, heel, heel tof. Ik, ben al, ik heb wel even mogen kijken naar de zaal en het is echt... Hier het is een grote zaal, zaal. hè? ja ja het is, je, kan er, je kan er bij wijze van spreken... Uh, de 200 meter hardlopen. Heel veel rondjes dan de Heel veel rondjes, ja, ja. Dat uh, gaan we niet doen, uh, natuurlijk. Nee, dat dus doen we, niet. Ja. Slaan we even over uh, Het is een uh, goede gymzaal, is het ook nog, denk ik. Ja. Ja, um, maar bereik je je daarop voor? Of uh, hoe ja, doe je zeker. dat? Ja? ja, we hebben, we hebben uh, wat repetities daarvoor in gepland. En uh, um, ja, gewoon...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 Kijk er heel erg naar uit. Ja. Ik uh, kon de voorronde niet meespelen, dus dat hebben zij met vijven gedaan. Ja. Uh, dus voor mij is het de eerste keer op ACTA. Ja. Maar ja, heel tof, uh, hele tof zaal, dus uh, wordt het wordt een feestje. Heel ja. leuk. Voor jou? Zin in, ja. Heel ja. fijn dat ik de toetsen weer terug kan overdragen aan je. jij ja. oh, ja, ja, de ja, ja, was degene die je op de toets zit. Ja, joh. <lacht> We moeten door. Ja. Ja. <lacht> ja, toch, die multi instrumentalist hè? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus toch. Um, ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest waren. Wij ook. Hoe vonden jullie het? Ja, echt, hartstikke het leuk. Ontzettend leuk. leuk. Heel erg bedankt. Zeg. En heel, heel gezellig is het hier. Dat ja. mag ook wel even gezegd worden. Klankjes en al. Ja, inderdaad. Wie is er eigenlijk 35 geworden? Hier allemaal wij, 35. wij allemaal zijn 35 geworden. Dus nee, nee, nee, wij allemaal zijn, ja, dat heeft een heel verhaal, maar dat ga okay. ik niet even uitleggen. Dus uh, nee, maar uh, ga er maar vanuit dat wij allemaal 35 zijn. Dat is mooi. Oké. We gaan jullie zien. 6 maart. Yes. Patronaam. Zin in. Oké. Okay.